Goedemorgen hulpverleners bereiden zich voor op extreem veel vuurwerkongelukken. Dat zo eerst Australiërs leggen bloemen op Bandai Beach waar gisteren een aanslag was op een Joods feest. Tijdens een Hanuka viering werden 15 mensen doodgeschoten door een vader en zoon. Die vader werd later gedood door de politie. Ook in Nederland werd het Joodse feest gevierd. Zoals in Utrecht, en daar ging het ook over de aanslag in Sydney. Ik dacht, daar gaan we weer. Ghanoukha uh, is dus de viering van vrijheid. Bij tegenslag voegen we meer licht, meer inspiratie en nog meer liefde toe. Ik ben de rabijn van Utrecht. Ja. Wij hebben besloten om alles te laten doorgaan. Het licht die moet blijven schijnen... En uh, wij, wij laten terroristen ons niet terroriseren. Een Amerikaanse regisseur en zijn vrouw zijn doodgevonden in hun villa in Los Angeles. Rob Reiner regisseerde vooral in de jaren 80 en 90 succesvolle films. Bronnen zeggen dat het echtpaar is vermoord door hun zoon. De politie van LA wil daar nog niks over zeggen. Wel gaan ze uit van een misdrijf. Hulpverleners houden hun hart vast voor Oud en Nieuw. Volgend jaar is er een vuurwerkverbod, dus de komende jaarwisseling is de laatste kans om zelf dingen af te steken. Ziekenhuizen en huisartsenposten zeggen tegen de Telegraaf dat ze zich voorbereiden op extra veel ongelukken en extreme drukte. Schedels, botten en opgezette dieren. Mensen die op zoek waren naar bijzondere kerstcadeaus moesten afgelopen weekend naar Genk in België. Daar was de duistere markt. Deze vrouwen keken hun hoog uit. Ja, al verschillende dingetjes. Maar we deden eerst een rondje lopen en dan een rondje kopen. En wat is het rondje kopen? Denk je, wat gaan jullie kopen? Of wat gaat het zijn? Het nog te twijfelen? Ik heb een gemummificeerde kat gezien. Dus dat is al heel vet. En een, een rat op sterk water. Nou, mocht je nu ook helemaal zin hebben om zelf zo'n en cadeau te scoren, in mei strijkt de duistere markt neer in Eindhoven. Het weer en begint met best wat zon. Vooral in het midden en zuiden. Later breiden die opklaringen uit en wordt het bijna overal best zonnig. Alleen aan de kust blijft het bewolkt. Het wordt max 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersinformatie.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 ik zie al, ik, ik moet dat zeggen. Ja, ik moet ja. zeggen ja. Uh, Wat we gaan hebben, we doen? Het eerste uh, uur hebben wij drie onderwerpen, heel, <tie> heel uiteenlopend. Uh, we beginnen met uh, Karim El El-Khabali van de partij GroenLinks, Partij van de Arbeid moet ik nu zeggen. En Maaike Koper, ook van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ze zitten al naast, naast me, dus welkom in ieder geval. Dan rond de klok van half elf komt Fred Kuiters. Ja. Die komt uh, iets meedelen Red, over net binnen. het... Uh, het kerstconcert wat ja. uh, Zangvoort uh, gaat uh, houden. Niet in de Agatha-kerk, zoals op onze site staat. Nee, uit. het is uh, maar in de, de dorpskerk. De dorpperk, inderdaad, ja, goed. En dan uh, om kwart voor elf hopen wij een hele trotse. Uh, ja, voorzitter van de IJsbaan. De ja, want die van gaat uh, vanavond Hollers. open he, om zes uur. Om zes uur, uur is spannend, ja. grote wel. opening. Oké, okay, nou ja, we gaan horen of het allemaal goed gekomen is we het laten natuurlijk. We hopen. Nou, dan hebben we natuurlijk elf uur het nieuws. En dan, uh, wat gaan we daarna doen, Rob? Daarna, ja, dan komt uh, onze aller Peter Tromp. Die gaat ook weer de, de actie, de actie die uh, weer is gestart. Dan uh, gaat hij de, de kenbaar ja, maken. Ja, de nieuwe winnaars. Dus uh, ja. we, maken nog, uh, we maken nog kans.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 Dat zijn we eigenlijk vanaf januari gaan doen. Uh, we zitten nu in december en uh, het valt ons allebei heel ja, erg. Uh, geen ruzies, uh, nee. geen uh, toestanden zeg maar. Dus we doen het zelf als het huwelijk eigenlijk. Ja, dat is waar. Nee, dat, ja, is dat huwelijk is. Ja, ja, en, uh, dat, uh, dat huwelijk is Ik neem aan dat er wel eens felle uh, discussies zijn, toch of niet? We dat hebben, we ja, hebben tijdens onze verloving wel eens uh, gediscussieerd. Ja, ja, ja maar, dat is zeker zo. Maar eerlijk, eerlijk Hans, uh, politiek. Uh,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 Nee, ja. ja, meer, meer bomen, meer, uh, meer, groen, bomen uh, meer groen. Dat is uh, een beetje moeilijk kiezen. Uh, nou, er zijn we ook bo al bomen dan gekapt. Dan we er bomen Zeker, gekapt, daarom. wij gaan bomen maken. Ja, gaan. maar dat, dat, ja. daar zitten we echt uh, bovenop. Ja. Uh, dat heb ik vorige, vorige periode al gevraagd. Want als je niet zicht hebt op wat er gekapt wordt en wat er herpla herpla herplant wordt, kan het college wel met een voorstel komen.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 om uh, um te zorgen dat we voorstellen doen... waar we een, een hmm. uh, meerderheid van de raad achter uh, krijgen. Ja. En eerlijk gezegd kun je dan aardig uh, wat voor elkaar uh, brengen. Ja. Nou, laten we even inzoomen op die woningbouw. Want uh, hmm. ja, er zullen toch een hoop mensen in Stamford zijn... die zeggen van, nou, dat duurt dat allemaal lang... en uh, er wordt helemaal niks gebouwd. Het uh, is niet wat hoor, de School is natuurlijk een voorbeeld... Ja. Uh, Heijmansweg bij Oude Rukkert. Dat is het ja, dat... laatste project dat ja, gekomen is. Dat weet ik wel, maar dat staat ja. natuurlijk ook alweer uh, he? drie kwart jaar. Nee, leg, dat e ik bedoel het eens. He? Bedoel, dat, dat, dat is onze frustratie ook. En dat, uh, uh, maar uh, eerlijk, daar kan de gemeente niet alles aan doen. Nee, dat wel. Maar, maar, de maar de gemeenteraad maar... wel wa Bel waarschijnlijk. Meer achter een broek zitten? Nee, een groot deel is landelijke wetgeving. Ja. Kijk naar nou, bijvoorbeeld stikstof. Ja, stikstof. Dat, ja. dat is tot nu toe wel echt het grootste probleem. Ja.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 Dat er ook uh, mooi gebouwd wordt. Ja. Dat nooit ook iets krijgt dat, dat een kwaliteitsimpuls krijgt. Ja, zeker. Dat zijn de twee dingen die we. En dan had je ons volkstijdsvestelijk beleid met 30% sociale woningen. Hmm. 40%, en dat is nu 50 geworden in dit college. En 20 of 30 uh, duur. Ja, dat zijn de afspraken die je met, met elkaar maakt. En die moeten nagekomen worden. En dat, we hebben een motie ingediend met elkaar. En uh, de wethouder zei: ja, uh, jullie begrijpen... ik kom terug met een ander plan. Maar goed, zoals de sociale woning wel moet komen... op de uh, voormalige passagepanden, daar... Uh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 Maar nogmaals... Die want het is een zo... belangrijk project, hè? ook voor de sociale Stikker. woningbouw. Nou, ja. Want er moeten daar sociale woningen komen. Je kunt daar echt, ja. echt woningen... Ik bedoel, één of twee woningen ergens toevoegen... Nee, is dat aardig. Is, en ja. heus, als je dat honderd keer doet... heb je ook honderd woningen. Ja. Want je hebt er natuurlijk veel meer aan... als je zo'n project echt uh, ja. kunt, uh, kunt inzetten. Maar nou, goed, een ja. uh, laatste punt over die woningbouw. Want het belangrijkste project is eigenlijk, zeg maar... Uh, uh, ja. hè? Ik terrein uh, ja. Zien jullie dat de komende vier jaar wel van de grond komen? Ja, eigenlijk ja? wel. Ja. Ja. Maar daar moet wel alles mee. Maar dan moet er in Den Haag wat gebeuren. Ja, ja, ja, Ik bedoel, ja. uh, want telkens besluiten vooruit uh, schuiven, hm. wat er tot nu toe gebeurt, of geen, hm. geen goede regelgeving maken, uh, ja, dat schiet niet op. Nee, we dat weten zo, allemaal ja. dat, dat er op het klimaatgebied uh, met die stikstof. Dat gezondheid is het uitgangspunt. Hm. We, uh, we moeten gezond kunnen leven hier: de, de grond, het water. Daar moet wat aan gedaan worden. Nou, met dat... de zee en de duinen lukt dat toch wel. Nee, dat is ontzettend versteld. Oh, dat is dat, dat ze... wel? Ja, nee, dat de stikstof daar ik is. Niet toch ontzettend alleen het uh, maar. Ja, nou de, om, om, <laughs> dat inderdaad. Ik hoop dat we daar uit nou ja, die, ja. die discussie blijven. Maar ja. als we uit die discussie blijven, als je dan met elkaar de handen ineens slaat ja. en zorgt dat daar hele duidelijke regels voor zijn, goede oplossingen. Ja, daar zit heel Nederland om te snakken. Dus ja. het antwoord ook. Ja. Ja, ja. Hey, even over de, over de lijst. Uh -huh. Want jullie hebben hoeveel namen erop staan? 17, ja, dat is wel een heleboel. Knug ja, ja, uh, <laughs> ja, uh, nou, Maar nou wel. is leuk. Ja, 17, 70 kunnen jullie nooit halen. Nou, nou. Nou ja, dan heb je wel een meerderheid in ieder geval. Kijk, de maar er zijn er maar 17, dat dus, <laughs> <laughs> Maar ik zag jou als, als wethouderskandidaat, ja. dat klopt, hè? Ja.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 Dat was GroenLinks groter trouwens in 2018. En in 2022 trouwens ook hoor. Uh, 638 om 556. 5, dus dat waren uh, um, 1194. Dus bijna 1200 stemmen hebben jullie ja. twee keer achter elkaar gehaald. Ja. Ja. Nou, dat zou inderdaad wel goed zijn voor 3 3 zij de Partij van Zand voorbij.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 Ja, heb je er nooit over nagedacht om uh, bijvoorbeeld ook D66 bij te betrekken... dat je een groot progressief blok in standvoer krijgt? Of? Is, het, is dat nooit ter nou sprake ja, geweest? Ik denk dat het de zijdelings wel af en toe ter sprake is geweest. Alleen daarvoor geldt ook, uh, probeer eerst...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 Uh, dat gaan we binnenkort ook doen. Oh, binnenkort ja. komen we erbij. De leden uit. hebben het vastgesteld. En dat hebben we ook met de gezamenlijke uh, fracties en Fakt leden op. vanuit de partij... hebben we dat uh, samen gemaakt. Ja. En dat is een heel ah. mooi proces. Ja. Je, dan kijk je ook echt naar wat hebben jullie ooit opgeschreven... wat hebben we voor elkaar gekregen. Ja. En wat willen we nog? Uh -huh. en, uh, nou, Volgens mij hebben we een uh, fantastisch programma... Een voor een, komen, een uh, ja. eerlijker, socialer ja. en een groener uh, Zandvoort. Ja, dat is belangrijk. En, uh, en vooral de vooruitgang. Geen stilstand, uh -huh. maar vooruitgang ja. is ons...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 Uh, de exacte datum gaat je nog verschuldigd blijven. We zijn nu echt bezig met de laatste details. Dus en dat komt op de website te staan? Onder andere, ja. ja. ja. ja hoe heet die website en, nu? Uh, glpvda.nl? Hey. Nee, niet .nl, want dan kom je in Den oh. Haag terecht. Ja. Maar Zandvoort. Okay, ja, no. antwoord. Ja, maar inderdaad, zo zit hij. En, en dat is natuurlijk wat we nu allemaal aan het uitrollen zijn. Die gezamenlijke... Ja.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 toch nog even wil toevoegen, is dat ik wel hoop... dat iedereen voor de stabiliteit gaat ja. van het gemeentebestuur. Ja, dat hoop ik ook. En eh, ik, ik, ik ben, eh, denk ik al... 30 jaar lid van een politieke partij... waarmee je het niet altijd eens bent. Hè. Bedoelt, hmm. er zijn, net als in een goed huwelijk... zijn er altijd wel eens zaken die je, wil, die je anders zou zien...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 En dan komt het helemaal goed in stand voor toch? Als het aan ja. ons ligt zeker. Ja, ja. zeker. Nee, dat geloof ik graag. En mag ik jullie hartelijk danken voor uh, dit gesprek. Jullie en, en, ja, het is overal wel. We moeten er een eind aan draaien. We kunnen tot uh, 11 uur wel doorgaan. Maar. Nou, ah, als zin, aan ons ligt. Er zitten er nog andere zeker. mensen verwachten. Halen <laughs> okay, we op erbij. Oké, dankjewel in ieder geval jullie en, bedankt. Een goed, en een goed weekend. En, Dank en u, misschien op een straatbaan. Zeker. Um, muziek oh. van. Uh, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Dank je wel. gevulde koeken komen binnen. Heerlijk ja. um, Ik was vergeten aan te kondigen. Ook uh, Maya Kop die de techniek en muziek te zorgt. Uh, Maya, uh, waar uh, luisteren we net naar? Naar de WIS. Met een brand new day. Oh met ja, brand uh, new day. Nah, Ross en, uh, een, uh, ja, naar en Het is voor iedereen weer een. Ja, dank je Het is voor iedereen weer een brand new day vandaag. Op zaterdag. Uh, Absoluut.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 Um, ja, want 21 december gaat het gebeuren. Dat is uh, morgen over een week, hè? Ja, het klopt. Eind december, uh, zondagmiddag, ja, ja, half, half drie. Ja. Uur in de ja. dorpskerk. In de, dorps, in de dorpskerk, inderdaad. Ja. Ja. In de kerk. Ja, het is Er nog geen, geen, geen activiteit... of geen door het uh, gemeenkoor georganiseerde activiteit. Het is een activiteit van Stichting. Oh ja, ja, inderdaad, ja, ja, ja. En uh, het gemeenkoor van Zandvoort... Zangvoort. Geheten, Zangvoort, Ja.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 Nou, Gemeen Koord doet mee onder leiding van de huidige dirigent Matthijs Broers. Uh -huh. waar we erg blij mee ja. zijn. Ja. En uh, voor deze gelegenheid uh, zijn een <klaan> vijftiental leden van Corre con Cubaans koor, Wat ook heel veel in de krocht heeft opgetreden ja, de afgelopen de de controle, jaren. Ja, ja, ja. Er zijn voor deze gelegenheid uh, nou, een, een tiental repetities bij elkaar gekomen. Dat was goed. Ja. En, gaan, uh, en gaan, gaan meedoen op ja. de leiding van uh, Gorge Mar Martinez Galon, ja. uh, die regelmatig ook uh, in het verleden bij Goedemorgen Standvoerder is ja. aangeschoven. Heel vaak. Dat weet je nog wel, hè? Met uh, mooie gitaarsolo's solos en weet Echt ik alles uh, geweldig. Ja. En uh, nou, Joep van de Wind op piano is die ik. En, uh... Ja, Joep van de Wind is de pianist van het geantwoord uh, gemeente En ons aller Willem Stroom. Ja, op oorlog. Ja, dat zit op zijn eigen oren. Ja, dat is ja dus als de mensen ja. binnenkomen, dan kunnen ze genieten van... Dat de, geloven de, we de, ja, graag, dat geloven Stroom. we graag. Begrijp ik, begrijp ik. Ja, uh, nou, jullie zijn al een tijd, denk ik, in, uh, uh, aan het oefenen voor, uh, voor uh, dit kerstconcert. Hoe, hoe, hoe gaat het?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 Nou ja, we hebben eigenlijk uh, de, de, de, de volgorde van de koren... Zowel voor als na de pauze het koor begint. Huh. Uh, zingt dan uh, Merry Christmas, The Rose, Halleluja, Perfect Love en Stille Nacht. Nou, en daar waar uh, het, het uh, publiek mee kan zingen, gewoon doen. Stille Nacht bijvoorbeeld. Ja, Stille Nacht kent iedereen ja. wel waarschijnlijk. Halleluja trouwens. ja. Ja, zeker het resurrein. Ja, zeker. En uh, nee, ja, daarna komt nog het Nogalty ja, onderlijn van Slaps Kok. Die huh? zingen Joy to the World van Hendel, ook heel bekend. Oh, heel door, mooi, ja. door me, door me. Dat hebben jullie ook gezongen, volgens mij, het Sandvoort, of niet? Door me, door nee, me. Nee, dat oh. nee niet. Nee, nee, nee. Okay. Nee, nee. Misschien het Vrouwenkoor een keer gezongen. Heeft. Uh -huh. Dat uh, komt ook. Uh -huh. En een uh, bluesy-versie van Kantiek uh, de Noël. Oké. Okay. Daar ben ik erg benieuwd naar. Leuk, ja, zeker. zeker. Dan, bij het Sandvoort mijn koor. Uh, ...hebben we als begeleiding uh, twee dames op de dwarsfluit. En die spelen daarna, na nine uh, zelf een stukje. Dat is Anneke van der Meulen en Marieke Hoekema En met een pianobegeleiding van Ernst Hars. Ernst Hars, oké. We hebben een okay. instrumentaal intermezzo. Ja, instrumentaal. ja, ja nou, prima, ja, tuurlijk. Nou, daarna komt Cor de dan... Nou ja, ook met een, uh, ja, ook met een heel bekend nummer, van Felice, ja. Felice, Felice bars, oftewel Stille nacht, Stille ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja. Navidemio, vrolijk tempo nummer, mm -hmm. Taboe over de, ja, de, de, de geest van Afrika. En de wals nummer 2. Bekend. Ja, dus Zeker. Da, da, da, da. Oh ja, da, da, da, da, da, da. nu wel. Ja, nu, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja. Begin dan, je begint ook mee te zingen. Ja, en dan oh, een verlies uh, uh, Navidad. Ja. Ja, maar Gorg heeft <laughs> ja. daar een tekst opgemaakt. Oké, okay. okay. oh, ja. wat goed. Is, het is de, en dan verlies Navidad. Ja, op. fantastisch. Ja. Na de pauze begint weer het Frans Proost Gemeenkoor. Het uh, Morning has Broken, Kantiek de Jean Racine, Ode Vreulige. en Jingle Bells. Ja. Nou, dat kent de ook Ode iedereen. Zeker. Dan weer Noggeltinein met Lulai. Oh, Jesus lijn Suus. En Sleigh Ride. Dan weer even een muzikaal intermezzo met de, de dwarsfluitisten. Uh -huh. En daarna kortkantoren met uh, Los Reyes Magas. Los Tres Reyes Magas, dat zijn de drie wijzen. Oké. Okay. Met uh, Mesa Criolla is dat. Los Reyes Magas. Ja. Uh, dan Cancion Con uh -huh. een lied voor iedereen. Over de vrede. Uh, amor, entre nosotros. Liefde voor iedereen. Nou, en gloria. Ook uit ja. de misdaad, Ja, ja, ja. Nou, daarna kan iedereen als de dok gaan. We wish you a Merry Christmas. Nou, dat kent ja. ook iedereen. Nou. Ja, dat moet ook, dat Voor moet de zijn. zekerheid staat de tekst ook nog op in het boekje. Ja. Wat iedereen krijgt waarschijnlijk ja. als hij hier binnenkomt, of niet? Precies. Aan het eind van de eerste. Uh, Programma, daar eindigen we met verlies naar Videtta Correcantoro. En huh. daar staat ook de tekst van in het programma, zodat iedereen. Ja, de iedereen kan af... zien, dat kan meezingen. dat is wel heel erg. Leuk. En het Engelse stukje, I wanna wish, you ja. a marriage. Ja, nou ja, dat kent, kent iedereen wel. ook iedereen wel. Nee. Hey, en en het, uh, het goede doel is ook niet vergeten, ja. hè? dat wil ik niet ja. Hartstikke het, leuk, het is, ja. dat is de insteek uiteindelijk. <coughs> het, uh, de entreekaartjes kosten slechts 10 euro, de opbrengst mm -hmm. gaat volledig naar een uh, goed doel. <coughs> Dit jaar is dat. Uh, het kende maar hard Huis in, Huis in de, de, de Duinen, Duinen. puur ja. locatie Huis in de Duinen. Voor de duo als een uh, duofiets door de duurlijke ja. rijden. Ja. Nou, er zijn uh, zat bewoners van het Huis in de Duinen die niet meer zelfstandig uh, zo makkelijk de deur uit kunnen... en dolgraag uh, een stukje samen met iemand aan op een duo fiets zitten dus naast elkaar ja. en, en willen rijden.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 Als fietsvrijwilliger. Ja, dat is uh, ja, Want, zeker. Ik wil ja. wel zeggen, met één fiets en één vrijwilliger. Ja, maar daar is kom je zo niet zo Nee, nee, nee daar heb je gelijk. In. 30 ja. vrijwilligers. Ja. ja, dat wordt een prachtig concert. Uh, zeker. Dat kan niet ik anders. Helemaal leuk hoor. Hey, je, jullie, jullie zijn druk bezig. Hè? Ik zag ook nog dat jullie uh, bij uh, Bodaan hebben gezongen. Op, gaan zingen. Ja, ja. En uh, Huis en Tuinigom. Gisteren De Blinkert. Uh, oh, De Blinkert hebben jullie gezongen, ja. De Blinkert komt nog. Dus daar zo her en der in. En dan, nou ja. 21 september, 4 januari, er zit niet zo heel veel tussen. 14 dagen later staan we weer in de kerk. Dat is ja. de aangetekerk. Met het grote nieuwjaarsconcert, hè? Ja, dat is het, nou, het, het, dat... Gratis, het grote nieuwjaarsconcert op 4 januari. Nou, daar gaan we dat nog we apart nog wel een keer over praten. Dat ja, ja, moet apart eens even dat de vergadering. Dat is de wel, ja. Ja. voor alle van Ja. En, en daar zingen alle Zandvoortse koren mee. Dus dat is een Ja, gemeenkoor Zangvoort. Ja, ja, ja. Uh, dat doen de beatspopzangers mee. Ja, en het vrouwenkoor. Ja. Oh, wat goed. En nou, dat wordt ook weer een groot ja. feest. Ja. Dan en, luiden we het nieuwe jaar in. En Fred, hoe, hoeveel kaarten zijn er al verkocht? Met andere woorden, maken mensen nog kans om binnen te komen? Ja, er zijn nog kaarten ja? voor Gelukkig. Dus ik zou zeggen, loop even naar de Bruna. Waar nog kaarten... Bruna de, kun de kun je ze kopen, Bruna kan oké. Je ze Ja. Er liggen ook nog wat kaarten bij... Uh, ja, hoeveel mensen er er kunnen ervan genieten? Uh, nou, er gaan wel 200, 200. mensen in. 200? Ja, in het dorp. Okay. Dat is ja, de, veel. Okay. Ja, ja. Ja, ah, mooi. Veel ja, dat ja. ja. gaat nog, ja. nog één ding over het Nieuwsconcert. Uh, sorry dat ik even hey. interrompeer. Maar dat wordt uitgezonden door ZFM. Ja. Uh, en daar worden, daar worden nog mensen gezocht om eventueel...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 Eén uh, repetitie, denk ik. Dan de komen we dinsdag en dan ja, gaat het gebeuren. Ja, en, en natuurlijk ah. de generale De generalen. Repetitie ook nog, toch? Ja, dat is, dat is meer inzingen vlak voor die tijd. Oh, dus, uh, oké. Okay. Oh, dat, ja. dat gaat wel lukken. Dat gaat wel, dat gaat wel lukken. goed. Nou, help mensen aan een duo-fiets bij kennen Dat ja, heel, heel, veel heel belangrijk. Iedereen die komt aan de achterkant van het uh, programmaboekje: daar staat het. Ja. Ja. Uh, Hoe ze. Contact kunnen opnemen ja. met Huis in de Duinen. Heel goed, heel of goed. Om vrijwilliger te worden of op andere manier... en misschien nog financieel wat willen steunen. Ja. Dus doe er wat moois mee, mensen. Zo Fred, mag ik jou hartelijk ja. danken voor ja, dank jouw koers. En dank heel je veel je succes perfect. komende uh, tijd. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay. we gaan weer even naar de ja. muziek Dankjewel. van uh, Maya. Just have to know. Gonna do it. Don't hear your favorite love. Remember what's been done.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 Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport. Jegger en Pieter ffm. Torsten ja. luisteren er naar. De muziek uitgezocht door Maya Kop. Dankjewel Maya. En uh, ja, Robert. Ja, nou, ja, ja. Ik, ik, ik, ik zit naast een hele trotse. Uh, uh, ijsbaanvoorzitter Dennis Pollers, Dennis, goedemorgen. Goedemorgen Rob. Blij dat je heeft uh, kunnen losrukken van de IJsbaan. Dat, ja, ja uh, ik zat bijna vast in het midden. Ik, uh, ik kan het me dat ijs. voorstellen. Vertel, liggen jullie op schema? Ja, wij liggen prima op schema. De, de eerste, eerste lagen ijs, die liggen erop. Dus ze kunnen overeen gelopen worden.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 Uh, ...waar iedereen ook rustiger kan staan. Ja, heel en, leuk. Uh, ja, zeker. Dus maar als de, je, je uh, schaatsen gaat huren... Dan, ja. ...dan moet je ook daar helemaal doorheen ja. of niet? Ja, de, vroeger was dat vanaf uh, Noble 3 natuurlijk... Ja, ja. het, het hele terras over... Ja. ...en dan, ja. Uh, ja, dan... Nu is een korte uh, stuk. En nu mis je dat uh, hele stuk... ...mensen die daar staan... Ja. Die, uh, ...die worden eigenlijk ja. niet gestoord uh, door langlopende nee. mensen. Ja, dat is wel lekker. Is er ooit nagedacht over het feit... ...dat je de, de, de, de schaatsuitlijn een aparte ingang gaat geven... ...of is daar geen ruimte voor?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 Hey, de, de opening, hebben jullie daar een speciaal iemand voor uitgenodigd? Of wie gaat dat openen vandaag? Nou ja, een, een normaliter uh, ben ik dat natuurlijk. Ja. Hè, dat, uh, uh, en uh, vanmiddag, uh, vanmiddag sta ik samen met Lars op het ijs. Oké, oh, kijk aan. En, uh, ja, dus uh, dat wordt wel weer gezellig. Dat zal een leuke speech worden. Ja, nou ja, we houden hem altijd kort. Hè, want we staan altijd om te drinken <laughs> ja. natuurlijk. Hè, het moet geschatst worden. En hoe laat, hoe laat is dat? Uh, de opening is, is om, uh, zes oh, zes uur, okay. om zes uur. 6 uur, oké. Zes tot 7. dan uh, mogen de ja. uh, sponsoren en de vrijwilligers. Nee, ja. uh, Langskoop. Ja, er zitten hier twee. Uh, ja, of vrijwilligers. Ja, ja, ja. ja. Sponsor uh, en Rob vrijwilliger. Is, Rob is ja, sp ja, sponsor van ja. schuine streep vrijwilliger. Ja, ja, ja. nee, ben dit, je geen sponsor? Rob? Ik ben sponsor. oké, ook nog. En vrijwilliger. Ja, ik ga het nou niet noemen, nou, maar Karim en Maaike zijn weg van deze. Hoeveel betaal je <laughs> Rob? Nou, nee, ja, dat is een geheim. Geheim, ja, ja. ja, ja. Dat moeten we nee. dus vanavond gaan we, uh, bespreken. Nee. Ja. Nee, nee, maar, nee, dat, nee, dat komt allemaal wel goed. Hoe is het met de vrijwilligers? Hebben jullie er genoeg? Ja, we hebben dit jaar toch een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 Het grote spektakel der spektakels. Ja, ja, ja dat beginnen we weer. De Curling. Weer. Ja. ja. ja. Tijdens de raadsvergadering Ja, van, oh, ja, daar van zijn ook heel blij mee. Ja. ramen en gesloten. Zeker. de muziek iets harder zit ja. ja. Altijd ja. Ja, van moeten afronden. Ja ja. Ja, ja, ja, ja ja ja Dat is altijd de strijd, ja, ja. maar ja. het ja, ja. heel erg leuk. Ja. Nee, ik weet niet zit het eerste team weer in de, ma in de dinsdag erbij van Nee, nee nee, we spelen allemaal uh, de 23 ste dat is dus strategisch bepaald. Strategisch bepaald. Ja. <laughs> ja, er zijn dus twee voorrondes en een finale op 3 januari, 4 januari. Drie, ik heb twee. geen drie van je. Ja. Drie of vier, nou, in ieder geval wel. na na een auto. Nieuw, ja, ja, na een nieuw, ja, ja, ja nee, nou, dus, de, dus de, zien we jou in de finale terug. Nou, nou, ik ben coach, ik ben coach. Oh, van coach, de, okay. coach van de coach van de partijen. <laughs> <laughs> nou, dat is ook weer leuk om te zeggen. Er zijn drie uh, namens de gemeente, okay. gemeente is natuurlijk. Best een grote sponsor, zeker. Het college doet mee, ja. hè, de vier uh, de, ja. Ja, de drie wethouders ja. en de burgemeester, ja. en dan uh, doet de griffie mee met uh, wat met leuk. De vieren, ja, ook een team. En dan heb ik al een, een collega-raadsleden van iedere partij één bereid gevonden om uh, ook het ijs te gaan betreden. Ja, okay, dus uh, die hebben er heel erg voor gezorgd. een echte coalitie. Een eindelijk, eindelijk een echte coalitie. Goed ja, worden de komende vier jaar. Ja, ja, ja. Dus dat is heel erg leuk. Ja. dat heb je voor vier jaar afgedwongen. Dat hebben wij voor vier jaar ja. afgedwongen. Ja, ja, ja, ja. We hebben net gehoord dat de PVV toch weer gaat meedoen. Die, ja, die ja. staat ook ja, ja. op het ijs. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Dan wordt het uh, gezellig geworden. Absoluut.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 ja. Dat doet uh, Yvonne Dammel, oh, ja. die is daar al, al, uh, we al weken, misschien al uh, zes maanden. Ja, dat mee ja. Nou, we hebben gisteren de derde versie gehad. Die heb je ook ja. gezien ja, natuurlijk. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Er ja. wordt blijft... steeds meer ingedeeld. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar dan, ook daar zit wel een structuur in inmiddels. Hè. Want vroeger hadden we daar gescheiden uh, appgroepen voor. Okay. Eh, voor de, de ijsmeesters. Uh, uh, uh. Die werden het zo gestopt met uh, uh, apart behandeld als, uh, ja, ja, ja, als uh, ja, ja. de rest van de vrijwilligers. Nu zit alles op één hoop. En is het overzicht ook wat beter. En ja. Ik denk dat ze dat heel goed gedaan heeft... om, ja. uh, om dat uh, gewoon uh, regelmatig te delen. Zo zie ja. je ook wie, wanneer, uh, wie iedereen staat natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik, ik word gecorrigeerd door het Thuisfront, uh, Hans. Verdomme. Ik kan het niet geloven. Maar de keurig finale is 30 december. Oh, 30 oh, december. Toch ja, voor, oud en ja, nieuw. Oh, aan, aan, wij. Een aan mijn Wat maken wij een fout, zeg Rob. Wij maken nee, een enorme Jemina. fout. Ja, die begon met jou. Ik had die <laughs> al voor de finale gereserveerd. Ja, dus ja dat ik, moet ik zeg gewoon even... ja, want ik ben hier ja, geen ja. Die voorzitter. Ja. Ja. <laughs> hey, Rob, uh, Dennis, je hoort vaak bij, uh, als je het over evenement hebt, dat alles duurder wordt. Dat het veel duurder wordt. Hebben we er ook mee te maken? Ja, uiteraard. Dat zijn de eerste vergaderingen die wij altijd voeren...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 En we deden het met heel veel plezier en met heel veel vrijwilligers... die er gelukkig nog steeds zijn. En het is allemaal wat professioneler geworden. Ook het curling met de ringen in het ijs. En ik weet nog dat om de hoek dat dat dieselagregaat stond. Ja, dat is altijd een ellende geweest. Ja, dat is altijd een ellende geweest. Maar goed, ik Oké, maar nu is er geen meer. Want hoe doen jullie het nu ook weer? We hebben nu een vaste aansluiting. Oh, vaste ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Uit de grond bij de fonteinen. Ja, een stuk ja. stuk goedkoper ook, ja. toch? Een stuk, een, toch een st stuk voordeliger, ja, maar ja, een stuk ja, minder ja. herrie. Een stuk milieuvriendelijker. Ja. Oké, okay, nou uh, Dennis, ja. hartstikke bedankt voor je tijd. Want jij jij, moet, jij ja. moet snel weer ja. terug. Want we horen dat we er bijna uit gaan. We gaan ja. een klein mustietje ja. eruit, hoop ik. Hey. Ja. Oh, nog een hele minuut. Zo. Oh, nog een hele, een minuut, hele zo. minuut. Oh, oh dan waar dan kunnen de, we het de, nog de, over hebben? Nou, de, hoeveel, hoeveel sponsoren hebben jullie op dit moment? Dat, dat durf ik je niet te zeggen. Kun nee, je nou, ze allemaal even noemen? Er is best wel wat voorloop geweest. Ja, ja, Kun je ze oh, ja, allemaal ja, even en, noemen nog uh, in een minuut? Loodgietersbedrijf Spolder. Hij is raar. Bernhard qua vuur. Nou ja, verder weet ik het niet. Nou, loodgietersbedrijf Spolders. Ja, die zeker. Die is er zeker. Ja, jongen, ja. maar de, alle sponsoren ja. zijn uh, van handen. Hartelijk welkom vanavond om ja, ja. uh, um even een drankje ja. de opening van de ijsbaan mee te maken. Tussen 6 en 7. Tussen en zeven. Tussen zes en, zeven. Ja. en dan, uh, dan uh, proosten we er weer op. Zeker. Op, uh, en, uh, dan wens okay. ik jullie een heel mooi, uh, hele mooie ding Ja, het, het, het, een ja. beetje dit weer. Ja, dit uh, weer, ja, dat uh, we ja, weer. Dat, ja, we ja, dat, dat geweldig 80. natuurlijk. Ja, ik hoop dat jullie ook veel ingezet worden. Ja, nou, nou, ik, nou, dat zijn we al. Ja. Ik vier keer in <laughs> <laughs> Zonder ons geen ijsbaan al. Nee, zo is het. Hartelijk bedankt tot de tweede uur. Tot zo.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 Goedemorgen.